Drie uur, Joboot met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht is afgelopen nacht een man door twee andere mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt het erop dat hij zonder enige aanleiding werd mishandeld. Het incident werd gezien door medewerkers van Cameratoezicht die direct de politie waarschuwden. Daardoor konden de twee daders snel worden opgepakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Lelystad en een man van 24 zonder vaste woon- of verblijfplaats. President Poetin noemt de bewering van de Verenigde Staten... dat de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt... volslagen onzin. Hij wil dat de VS bewijzen voor die aanval presenteert... bij de VN-veiligheidsraad. Gisteren zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... de bewijzen van de VN-inspecteurs niet nodig te hebben. Volgens hem is president Assad schuldig aan de aanval. De VN-inspecteurs zijn vanochtend vertrokken uit Syrië... en vliegen vanuit Libanon op dit moment naar Nederland. De kans is groot dat TNO in zijn laboratorium in Rijswijk de monsters van de VN-inspecteurs uit Syrië gaat onderzoeken. Het onderzoeksinstituut is een van de aangewezen laboratoria van de organisatie voor het verbod op chemische wapens. TNO zegt klaar te zijn om de monsters in ontvangst te nemen en eventueel te onderzoeken. Koning Willem-Alexander heeft zich er sterk voor gemaakt dat Kamil Eurlings hem zou opvolgen als het Nederlandse lid van het Internationaal Olympisch Comité.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 Het weer in het westen droog en zonnig. In het oosten en zuidoosten nog altijd bewolkt. Af en toe kans op een bui. Temperatuur 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat dus de Barneveld en Knoop het Vijf kilometer door een ongeluk. Bij Knoop het Hoevellaak is de linkerreis ook afgesloten. En vertraging op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Daar staat tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel drie kilometer. komt door werkzaamheden. Bij knooppunt Amstel is de rijbaan richting Amersfoort tot maandagochtend 6 uur afgesloten. En op de ringweg Noord richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij de afwit Volendam. Daar staat drie kilometer. Daar zijn twee rijstoken afgesloten.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 Goedemiddag, de uitmarkteditie van, uh, van Opium. Maar wel gewoon van ons af, uh, onze thuisbasis. Uh, de, het Grand Café van het De La theater aan de Manikstaat in Amsterdam. Bent u in de buurt, komt u even langs. Um, dit uur onder andere Frans van Deurs. Hij gaat op de uitmarkt en daarna ook in het theater Tom Waits zingen. Uh, hij komt erover vertellen. Kees het Hart kijkt alvast vooruit naar het uh, literaire seizoen. Dit seizoen. Dana Linsen zit hier aan tafel. Die vertelt straks wat voor films we moeten, vooral moeten gaan bekijken. Borgman. Borgman moet je waard? Ja, gewoon. Die is al uit. Maar gewoon gaan en dan nog een keer. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Okay. Gaan. Nog, heb je meerdere keren gezien al inmiddels? Ja, hij, wordt beter. hij wordt beter. En hij was al zo goed. Vaker okay. En aan tafel Jim Lamore. Met hem ga ik zo praten over, uh, over eigenlijk nu over, uh, over het Stedelijk Museum. Want ja, groot nieuws natuurlijk in de museumwereld. Deze week en Goldstein, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, die stapt op na de heropening een jaar geleden. Uh, ze geeft als reden dat haar werk erop zit, maar wie de kranten deze week heeft gevolgd, die uh, leest allerlei andere redenen. Een baan in Los Angeles, misschien het, het niet kunnen aarden in Amsterdam, in Nederland, gebrekkige communicatie. Ze kon niet fietsen, geloof ik. Wat er precies gebeurd is en hoe nu verder, dat vraag ik aan Jim Lamoré. Hij is kunstcriticus voor Vrij Nederland en auteur van het boek Stedelijk Museum met het hart van de tijd. Dus je weet alles van het museum. Wat is volgens jou de reden dat ze weer gaat? Ja, ik denk, denk dat ze hier in dit kippenhok niet heeft kunnen wennen. Kippenhok? Ja, het kippenhok wat Amsterdam heet. Ik denk dat dat toch een groot probleem voor haar was. Ja, want iedereen bemoeit zich altijd met het stedelijk. Iedereen bemoeit zich met het stedelijk. Dat was ze gewoon niet gewend. Ze, ze heeft 25 jaar gewerkt in de luwte als conservator van een museum in, in Los Angeles. Hmm. En nu stond ze opeens als directeur in een schijnwerper. Dat ik denk, ja, en, en, en dat dat meet ze. ze ze vond het gewoon niet prettig om in de schijnwerper te staan. Ja. Vond je het overigens een vond je er een goede directeur? Heeft ze het goed gedaan? Dat kan je niet zeggen, nee. Ze heeft er bovendien ook niet de tijd voor gekregen. Hmm. Ze heeft er nog geen nog jaar gezeten. Dus, nou ja, ze heeft er ja, bijna heeft vier jaar gegeven, gezeten. Ja. Maar, ik bedoel, de, de, de opening of de heropening van het Zedelijk Museum... ligt nog geen jaar achter ons. Ja, ze dus ze heeft zich eruit. ook niet waar kunnen maken. Mm -hmm. Ja, ja. Dat, ja. Dus je kan niet zeggen dat ze het slecht heeft gedaan. Ze je heeft je wel het zeggen gewoon dat niet het, kunnen doen. Ze heeft natuurlijk het trope ook gehad. Want het eerste was inderdaad een bouwput Daarna. Uh, was het een museum op, op locatie en pas daarna ja. het heropende gebouw? Ze dus het, het, ja, het heeft was, het ook met zesde woorden voor de kiezer gekregen. Ze heeft het heel erg voor de kiezer gekezen. En stedelijk heeft natuurlijk kampt al jaren, al, al veel langer met, ja, laten we zeggen, de, de wet van Murphy: alles wat fout kan gaan, mm -hmm. ging. Ja. Ook fout. Maar zij heeft wel al de ruimte gekregen om wat eigen tentoonstellingen uh, vorm te geven, toch? Nou, ik heb er geloof ik maar één gezien. Dat was die van Jobert. De, de andere tentoonstellingen stonden eigenlijk allemaal al op de rol. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat ze nou. Uh... Ja, dat, dat al heeft uh, aangezwengeld, zeg maar. Dat nee. is gewoon niet zo. Ja, maar was jij onder de indruk van wat ze tot nu toe had nee, laten het zien? Nee, ik was absoluut niet onder de indruk. Ik vind ook de, de hele herinrichting van het stedelijk... Het is, is, is nogal braaf en erg, en erg uh, uh, op zeef gespeeld. Ja? Ik zie geen visueel vuurwerk, terwijl de collectie zich daar natuurlijk heel erg toeleent. Ja. We, we hebben wat uh, mensen gesproken, natuurlijk ook van de week over, uh, over het vertrek van uh, Goldstein. Um, ik uh, beluister even naar Alexander Ribbing. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk. Uh, en vroegen hem naar de verdiensten van Goldstein. Nou, die verdiensten zijn om te beginnen dat het een, een uh, open museum is. En, en dat klinkt eenvoudig, maar dat is een groot project. Het museum heeft net het meest succesvolle jaar, twaalf maanden bijna achter de rug in zijn hele bestaan. En, en heeft daar ook een, een duidelijke bijdrage aan geleverd. En daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei minder zichtbare dingen gebeurd. Eentje die ik er met name wil, wil toelichten, is die dat het museum, ook voor kunstenaars en ook voor juist internationale kunstenaars, ook echt weer een, een plek is geworden die leeft en waar ze trots op zouden zijn als ze daarin kunnen hangen. Ja, een plek die leeft. Ja, zeker. Maar goed, het stond al een tijdje. Volgens mij zou de hele verbouwing negen maanden duren. Nou ja, die heeft negen, negen jaar geduurd. Dus of dat nou haar verdienst is geweest, mm -hmm. weet ik niet. Maar bovendien... Um, Iedereen is nu natuurlijk over haar gevallen, over Anne Goldstein gevallen... maar je kan je ook afvragen, wie, he, wie heeft haar benoemd? Wie hebben haar benoemd? En, en, dat, en, zelf... en dat is natuurlijk... Dat is die, die Raad dat, van Toezicht. Dat he? is die Raad van Toezicht. Dus die hebben, laten we wel zijn, een verkeerde keuze gemaakt. Het begon al met het, uh, met het naar huis sturen van de vorige directeur... die er vijf jaar zat, zijn contract lief op, af, Gijs van Tijl... Uh, en die stuurde ze naar huis, terwijl het museum nog niet open was... Ja, die heeft ongeveer als een soort kraakwacht in het oude gebouw gezeten. Ja, toen? precies. En, en die heeft alles op de rail gezet. Die heeft ervoor gezorgd dat de openingstentoonstelling van Mike Kelly er zou komen. Mm -hmm. In oktober komt er een grote Malewits-tentoonstelling. Die heeft hij op de rails gezet. En zo zijn er meer van die dingen die hij allemaal in gang heeft gezet. Die man heeft de Raad van Toezicht naar huis gestuurd. Die hadden ze nooit weer weg moeten laten Ik gaan. Ik denk dat dat, dat, ze dat natuurlijk, ja, dat, dat een kardinale fout is. In een van de kranten werd deze week ook gezegd... Dat, de, dat Goldstein het bepaald niet makkelijk heeft gehad... omdat ze uh, uh, in de tang werd genomen door de cultuurwethouder... van Amsterdam, Caroline Gerols. Die heeft het er niet makkelijk gemaakt. Ze moest... Uh, uh, ze werd aangesteld als directeur van een bouwput. Werd gedwongen om een tentoonstelling te maken in het, nu nog, in het nog onaffige bouw. Ze kreeg, ja. kreeg geen extra geld voor de explo explo explo exploitatiekosten. Ja. Terwijl het museum ook twee keer zo groot is geworden. Dat mm -hmm. is behoorlijk wat kritiek. Ja. Ik, ik sprak uh, uh, Gerels deze week en vroeg, uh, vroeg haar om een reactie op dat bericht. Ik heb dat niet gelezen en ik vind dat ook niet. Absoluut niet. De directeur wist dat het moeilijk was toen ze kwam. He, want een uh, museum wat in verbouwing is, uh, vraagt uh, specifieke aandacht, maar ook uh, wellicht specifieke vaardigheden. En die situatie was er. En die had ze zelf naar uh, eigen eer en geweten kunnen beoordelen. En laat gezegd zijn dat ik het wel heel erg betreur dat, uh, ja, dat Enggoldzien voortijdig eigenlijk uh, weer teruggaat. Ja, mee. jammer dat ze weer gaat, maar uh, uh, zij kan er niks aan doen. Ja, ik proef toch een zekere halfhartigheid bij onze, bij onze wethouder, eerlijk gezegd, als, ik, je? als ik zo hoor. Hm? Nou ja, uh, ze staat nou niet echt achter ook de keuze die ze, die ze eerder heeft gemaakt. Want kijk, de Raad van Toezicht moet eerst, als ze een directeur benoemt, volgens uh, de statuten zeg maar, Voor uh, dat eigen. voorleggen. Ja. Aan de gemeente. Aan, aan de wethouder en aan, ja. aan het college. Dus ja. ook die, ja, uh, misschien, ik kijk, een karakter beoordelen... en getuigschriften is natuurlijk ook een vak. Hm. Nou, dat vak hebben ze tot nu toe niet daar goed uitgevoerd. Kortom, als ik zo hoor, zou de Godsee nooit moeten benoemen. Ik denk dat dat een fout is geweest, hm. ja. Ja. Dat blijkt ook wel, want anders zouden ze niet na drie jaar zelf opstappen Ja, ja. Nou gaan we, moeten we toch vooruitkijken. Uh, <laughs> want wie, wie, wordt, uh, wie wordt de opvolger? Allerlei namen passeren ja. de de, ja, de vluur. Ja. Iedereen, iedereen loopt zich warm langs de lijn. Ja, Dat Benno is altijd Timple een leuk van gezelschapsspel. Van het, ja. het gemeentemuseum Charles X, van het uh, Boymans in Rotterdam. Ja. Uh, Chris Derkon van de Tate. Uh, ja. um, um, heb jij nog een uh, konijnnetje ik, ik, ik zou zeggen Wim Pijbers. Dat lijkt me een hele Van het Rijksmuseum. Ja, het Rijksmuseum. Die heeft een nieuwe, nieuwe toko. <laughs> die kan het. Die is klaar bedoel je. Ja, die... Die is nou echt klaar. Ja, ja. Die ja. heeft het echt op de rails gezet. Iemand, en die kan het. Iemand, dus ik zou zeggen, ja, uh, ja. hup ja. Wim. Ja, hup Wim, je kunt het. Ja. Uh, Hij komt uit Rotterdam. Die, die dus. ook genoemd werd, dat was uh, uh, Anne de Meester van Kunstcentrum De Appel hier in Amsterdam. Deze week nog winnaar van de Amsterdamprijs van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. Ik vroeg of zij uh, beschikbaar was. Je zou hypocriet zijn als je in de hedendaagse kunst werkt. En niet zegt dat je het stedelijk bewondert. En dat je daar eigenlijk wel zou willen werken. Maar, want het heeft de mooiste collectie, hedendaagse kunst van Nederland. Maar aan de andere kant is directeur van het stedelijk een, is een soort. Uh, generaal zijn, dat zegt ik dan ook van een heel groot leger. Je moet een enorme kolonne tanks aansturen. En de vraag is of je dat wil. Maar ze mogen je bellen. <laughs> ik kan niet op tegen een onderzoeksjournalist. Gaan ze nu bellen, denk je, Jim? Ik denk wel dat Anne uh, uh, wordt gebeld, absoluut. Maar ik denk niet dat ze het wordt. Nee. Jij zet al je geld in op uh, wimpijpers? Nee, nee, zeker niet. Ik zet mijn geld over in op anderen. Anderen. <laughs> Goed, we ja. wachten het af. Daan, heb jij nog een idee? Daan Alintsen, wie die, uh, zou een goeie zijn? Iemand die heel veel van kunst houdt, want er wordt veel te veel gemanaged. Dat vind ik echt overal een probleem. Oké. Okay. Er zit een film in, nu al, volgens mij. Goed, dankjewel. Daarna horen we zo dadelijk... Jim, dankjewel voor je, voor je toelichting op het vertrek van Eng Daarna horen we straks natuurlijk over de films. Maar eerst gaan we weer naar Evi de Jean met het nummer Jannes. Je wordt gemist door oma Jan en moeder Janne. Oh, en groot tante Jan ligt al in haar kist. Kom komt thuis Jan, dus je bent in een baad. En oma Jan is nog steeds vermist. Ah, de koeienlaai opstaan. Dekst hier in de wei, dat alledaagse beeld, daar hoor jij bij. Rood je nog steeds die zware check, Janus Je baftje je nog eens dood. Trouwens, Jans, waar je zo gek op was, verdronk de sloot. Kom toch, Janus, we sterven hier uit. Welke weg je ook kiest, hij uit naar huis. Bad. En hoe je je ook noemt, je naam wist je niet uit, er zit Jannes in je bloed. De sleutel in een zak, in een kist onder de grond. Als je thuis komt, man, dan is de cirkel rond. Jannes, kom toch snel naar huis, waar het trotsen wijft in de ochtendpist. pist. maat je bent vergeten hoe het was, maar in je bot kwam het ritme van de klei grond. sinds eeuwen wees trots op je naam. De kleigrond spreekt sinds eeuwen. Doe wat je het best doet. De kleigrond spreekt sinds eeuwen. Je bent deze kluiten. De kleigrond spreekt sinds eeuwen. De kleigrond wacht en nog steeds op jou. Evi Dejean was dat. En verder horen we Michel Mulder op de Accordeon. Gerrit de Boer op de Dobro en de Banjo. Wouter van Bemmel op de Elektrische Bas. En Evi zit nu even hier aan tafel. Even een rectificatie. In het vorige uur zei ze dat ze geboren is in Tel Aviv. Dat moet Bermuda zijn. Verder klopt alles wel toch? Klein verschil. Ja, verder klopt er alles wel. Je bent, behalve dat je optreedt, ben je actrice, schrijfster, regisseur. En je hebt je drie dagen opgesloten op een zolder... ter voorbereiding voor het optreden op Duitmarkt. Zo is dat. Ja, ja, waarom is dat? Was dat nodig? Ja, iedereen is zo druk, dus we hadden bijna geen tijd om te repeteren. We moesten wel uh, zo ja, laat. Ja. Op, en Wouter heeft een hele gezellige zolder. Oh, dus ja, het klinkt een beetje we zolder opgesloten... als een soort eenzame opsluiting op water en brood, maar dat was het niet. Nee, dat klinkt wel heel romantisch, nee, maar nee, nee, nee, zo romantisch nee. was ja. het uh, um, um, niet. Dit nummer, Jannes en dat andere, de andere dingen die, die je zingt... Uh, waar, waar, komt die, waar komt jouw inspiratie vandaan? Zijn het allemaal eigen nummers? Uh, ja, God, dat is een grote vraag, hoor. waar komt de inspiratie vandaan? <laughs> Wist ik dat zelf, maar dan uh, kon ik het luikje gewoon open trekken en mm. dan was het er. Um, het, zijn, ja, het zijn allemaal eigen nummers. Jannes is uh, een van de weinige nummers waarvan de muziek wel een, uh, uh, uh, van iemand anders is. Dat is uh, van een, volgens mij een Amerikaanse band, uh, Moriarty. En die hoorde ik toen ik op roadtrip was in Amerika. Hoorde ik dat liedje dacht, ah, dat liedje moet ik mee naar, België brengen en even door de, oh, naar Nederland brengen. En uh, door de Hollandse ja, klei Dat mag ook, ja, ja. ja. Dus dat is een, uh, dat is een uh, hertaling. En we doen trouwens ook uh, hertalingen van Johnny Cash nummers. Nee, dus dat klopt helemaal niet wat ik zeg. We hebben wel meer... Uh, meer, uh, ja, meer meer, meer uh, Buur bij anderen. Ja. Maar, maar de meeste nummers zijn uh, door Wouter gecomponeerd. Ja. En, en gaan jullie, wat, wat gaan jullie doen de uitmarkt? V dit repertoire of doe je ook heel andere dingen? Uh, dit en, en heel andere dingen. Mm -hmm. een, een programma van een half uur. Ja, en, en dit seizoen ben je met uh, het programma de Bankroet Jazz te zien. Uh, met band. Uh, waar, waar Deze titel doet een beetje aan de vastgoedfraude, de Bankroet Jazz. Ja, um, het is een, um, uh, een filmscript uit de jaren twintig van um, Belgische uh, schrijver Paul van Ostaaien... Uh, en dat hebben een paar jaar geleden hebben twee Nederlandse filmmakers... Uh, de handen in elkaar geslagen en hebben zij daar voor het eerst een, een, een film van gemaakt. Hm. Het is altijd een script gebleven en zij hebben het zoveel jaar na dato een film gemaakt. Dus een, een stomme film ja. met, um, op het toneel met live muziek erbij, met deze mannen... en nog, uh, nog andere muzikanten erbij. Dus je gaat een film begeleiden eigenlijk met je muziek? Ja, het programma is tweeledig. Dat, heb je, yeah. dat programma is na de, na de pauze... Hm. Met live muziek erbij. En eh, voor de pauze heb je een, een muzikale monoloog. Die ik dan speel de, de minnares van Paul van Ostaaien... vertelt over hun mislukte, woelige okay. liefde. Goed, meld ik het even dat Evi, de Jean en haar band... dit seizoen in, dus in het theater zijn met de Bankgroep Jazz. Vanavond om 7 uur is ze te zien op de uitmarkt op het Museumplein. 10 oktober met dat programma in Alkmaar. 7 december in de Schouwburg in Hengelo. En straks toetsen nog in nummer hier. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, op de uitmarkt allerlei podia, zoals uh, nou gewoon de Melkweg, de Krakeling... de Stad Schouwburg, de Rabozaal, maar ook het Koekjespodium. En daar is Laura Kors. Het podium is zojuist het optreden afgelopen van Dirk Schelen. Dirk Schelen is een van de meest populaire zangers van Nederland. Tenminste, als je onder de zes jaar oud bent. Peuters en kleuters lopen met hem weg. Hij is ook de man die Dikkie Dik naar de theater bracht. En hij neemt even zijn applaus in het park. Dirk, mag ik je meenemen naar dat wat rustiger plekje? Ja, dat is goed. Ja, ja. Ja, even backstage, waar het wat rustiger is, dan kunnen we even praten. Ja, jij maakt muziek echt voor de allerkleinste onder ons. Ja. Uh, hoe zou jij je muziek omschrijven? Uh, ja, eigenlijk uh, kinder, kinderpopmuziek. Maar dan wel met invloeden uit, uh, uit allerlei muziekstijlen. Ook wereldmuziek, reggae, uh, Afrikaanse muziek, klassiek. Laten we voordat we verder gaan even luisteren naar een korte impressie van jouw werk. Ja, we gaan tanden poetsen met een tandenborstel in in onze mond Voetje, voetje, voetje Wat ga je doen? We hebben brood We hebben boter En een plakje kaas Dan is het vrijdag Zaterdag Zondag Dan is de week weer voorbij Jouw muziek gaat echt over de alledaagse dingen. Sta jij ochtends een broodje te smeren en denkt je, ik heb weer een liedje. Nou, soms wel. Uh, ik heb zelf een dochter van 5,5. Uh, en uh, ik had het inderdaad over brood, de en boogie. En dan zaten we lol te maken met de krentenbol. Ja, en dan zit er in een liedje alweer gauw van ik maak zo'n lol met mijn krentenbol. Dus, dus het inspireert wel. Ik, zit, ik ben geen uh, een hele dag met liedjes niet bezig. Maar ik krijg wel veel ideeën of als ik een, een kastdeurtje hoor wat piept... Ja, dat doe ik dat altijd even een paar keer. Piep, piep. Dat vind ik dan dat is een soort muziek maken. Dus ik ben wel altijd met geluidjes bezig. Ja. Op de achtergrond wordt er druk gewerkt aan het opbouwen van de volgende voorstelling op het koekjespodium. En die gaat over dribbel, het hondje. Ja, die is leuk. Ja. Hoe is het om met uh, zo'n jonge doelgroep te werken? Levert dat ook niet heel veel beperkingen op? Nou, je, je, ik werk heel erg aan het niveau. Uh, ik, ik hou meer rekening met het niveau van de kinderen. Mijn liedjes zijn vaak voor en peuters en kleuters. Kijk, het ene liedje is misschien heel simpel over je voeten... maar dan vinden kleuters het weer leuk omdat het een doelliedje is. Andere liedjes misschien net weer even iets ingewikkelder voor Peuters... maar die vinden dat dan toch weer leuk door, door de sfeer en die trekken zich eraan op. En dan kunnen ze eigenlijk de hele... van, van twee tot, tot en met zes kunnen ze, kunnen ze plezier met de liedjes hebben. Krijg je ook veel reacties van, uh, van, van ouders? Ik krijg veel reacties van ouders dat ze me bedanken dat, um, dat ik muziek maak die zij ook leuk vinden. Maar, maar krijg je ook wel eens reacties van, van, van boze ouders die, die er eigenlijk een beetje gek van worden? Want als ik, ik ja. heb een dochter van twee en die is ja. gek van jouw muziek, als ik nog één keer moet luisteren naar haar, het is een schildpad, dan ga ik echt gillen. Ja, ik snap het. Nou, ik zal nog één keer zingen. Het is een schildpad. Je gaat niet eens gillen. Nee hoor, maar... <laughs> Ik hoor inderdaad ook al van ouders van... nou ik heb nou die, uh, die liedjes wel gehoord, want die kinderen willen het steeds horen. Maar wat ik steeds doe, ik maak ieder jaar een nieuwe cd. Ik heb inmiddels bijna 15 cd's en uh, bijna 10 dvd's of zo. Dus ze kunnen ook gewoon weer eens een andere kopen en uh, nieuwe liedjes horen. <laughs> ja. Heel erg bedankt. En zometeen kunnen we op het Koekjespodium dus gaan kijken naar Dribbel, de hond. Ja, en Laura Korst gaat inmiddels onderweg naar de toneelbibliotheek... van Toen Amsterdam in de Schouwburg, waar we haar straks horen. Welke nieuwe films gaan er de komende maanden spelen uit? Waar moeten we naartoe... Uh, Dana Linsen die heeft uh, Borgman heeft ze inmiddels uh, al twee keer gezien. Um, en nog even heel kort, waarom moeten we daar naartoe? Wat jou betreft? Ik vind het zo knap dat Alex van Warmerdam zo'n eigen stijl heeft. En deze film is strakker dan ooit. Uh -huh. En hij zit vol met allemaal kleine, bizarre grapjes... over een soort bende van vreemde indringers in een villa -wijk. En je, hij, je blijft ontdekken. Dus het is heel fijn dat hij nu uit is. nou Hij is overal laaiend enthousiast ontvangen. En ik hoop dat hij een hele mooie, lange adem kan krijgen... tot voorbij het Nederlands Filmfestival. En dat zeg ik ook, hint, hint. Um, Want, daar moet hij draaien Nou, daar kunnen. Nee, hij gaat daar zeker draaien, ja. maar daar kan zo'n jury misschien nog oh, eens eventjes met een, een extra gevoelig oog naar, uh, naar kijken. Maar het is, ik vind het heel knap dat, het, dat, dat een filmmaker zich blijft vernieuwen en toch heel erg zichzelf kan zijn. Nou, wordt het een publieksfilm, denk je, voor een breed publiek of blijft het toch een beetje de niche van, van warmedan? dan? Alle, alles zit erin om een publieksfilm te zijn. Want het is namelijk eigenlijk een thriller. Het is een genrefilm. En volgens mij vindt een publiek dat altijd heel prettig... als ze uh, iets voorspelbaars te zien krijgen. En dan elk, elke verwachting die je kunt hebben... wordt met een hele bizarre twist omgedraaid. Dus je moet er ook nog om lachen of een beetje van... op je stoel zitten en wat is dit nu? Dus dat moet een groot publiek aankunnen. kunnen spreken. Oh, Oké, okay. Borgman, nou, die is uh, in alle B Nederlandse bioscopen te zien. Dan wil ik het met je over Wolf hebben van uh, Jim Tahutu. Ja, die, en die gaat... Van, uh, Habakras. Van rabat, precies. Ja. Ze hebben ook uh, Amsterdam net Amsterdam prijs gewonnen. Amsterdam prijs gewonnen. Het lijkt ja. wel, uh, het lijkt wel voorbereid. ja. Um, ja, dat zijn natuurlijk de jongens die rabat hebben gemaakt en die nu. Dat was eigenlijk een hele goedmoedige road movie, maar die dan die. Maar hè? Uh, ja. Precies. Ja. Uh, daar we gingen een veel besproken gouden koof naartoe. Naar datzelfde team, dezelfde acteurs zijn nu terug, maar die hebben ook uh, de, de, het gezicht uh, precies 180 graden de andere kant omgezet. Zwart-wit. Mm. Duister, gewelddadig, ook een genrefilm speelt zich af in een kickbox-milieu en echt aan uh, de achterkant of de onderkant of de zijkant van de samenleving. Yeah. Ziet er piekfijn uit in dat zwart-wit, het is heel spannend. Maar het is ook in die zin is het spannend om zo'n film te maken, want hij gaat vast en zeker wel weer de jonge doelgroep aanspreken. Mm -hmm. Maar hij heeft eigenlijk ook wel alles in zich om dan yeah. een beetje meer het art uh, te bekoren. De yeah. trailer klinkt ook heel wel zwart-wit. Hoe voelt het eigenlijk? Leuk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 Moet er ook een gouden doen, deze wolf? Vind ik ook, want ze ja. heeft geen valse hoop, geen mm -hmm. valse sentimenten. Allerlei wat gemopper in de marge over Nederlandse film... die soms wat te voorspelbaar is of, of te braaf. Daar, daar doet hij niet aan, dus dat vind ik heel erg dapper. Ja, dan, dan gaan we nog even door naar uh, uh, Gravity van uh, Alfonso Cuaron... met George Clooney Sandra Bullock. Ja, dat dan is de film waar ik me enorm op verheug. Die heb ik nog niet gezien. Die heeft net afgelopen Venetië. week het filmfestival van Venetië ja. geopend. Ik hoor allemaal laaiend enthousiaste berichten. Dus dan wil je eigenlijk het liefst het vliegtuig naar Venetië pakken... om ja, hem alvast te kunnen natuurlijk. zien. Maar goed, het duurt niet heel lang. Hij komt uh, 4 oktober in, uh, in de Nederlandse bioscopen. Twee astronauten lost in space. En dan denk je ook, oh, hoe kan je daar een hele film van maken? Nou ja, je kunt het je misschien toch wel voorstellen. Dat is een soort ultieme angst. Uh, losgesneden van ja. de levensdraad met, uh, met aarde. Precies, en dan uh, twee uh, mooie acteurs. Dat stel ik me ook helemaal goed voor. Ik heb natuurlijk de trailer al bekeken in zo'n uh, ruimtehelm. Ja. Dus dan is, alles, is het hele gezicht ook mooi afgekaderd. Maar ik hoor van iedereen dat de film ook visueel heel aantrekkelijk is. Dus allerlei vergelijkingen met Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey... worden al gemaakt. Maar het schijnt dat als je eruit komt dat je ook het gevoel hebt... dat je zonder zwaartekracht voor de ruimte hebt... Okay. Getold. Ook muziek van Richard Strauss of andere muziek waarschijnlijk? Nee, daar ja, zit, uh, er zit uh, muziek van Arvo Perk bij. Dat oh, is oi. natuurlijk heel erg voor de hand liggend, maar wel mooi. Ja. Dan uh, de laatste, nog heel even kort, film uh, Diana, Diana van uh, Olivier Hirschbiegel. Ik denk dat, dat, dat is ook zo'n soort film is, wat filmgoed kan je een beetje laten kijken in het leven van anderen. We hebben natuurlijk net al uh, Behind the Candelabra over liberatie gehad. Mm -hmm. En nu dan de uh, laatste dagen of de laatste twee jaar van uh, prinses Diana. Toen ze geen prinses meer was, want ze was gescheiden. Maar uh, hoe dat allemaal zat, met de minnaars en de schandaaltjes... en de roddels en de Engelsen, die staan al uh, schrap. Ja, ik, ik zou nog de, de trailer kunnen laten horen, heel kort nog even. Ik ben in love with a heart surgeon. Ik denk dat ik ooit zo sterk ben door iemand. Als je gevoelens zo sterk zijn, zal hij hetzelfde voelen. Waar gaan we going? To the very edge of the kingdom. The next few days, are going to be a little bit tricky. Als I marry you, I have to marry the whole world as well. That's not possible. Anything is possible. Anything is possible. Mooi. Roddel en achterklap Heerlijk. en wie weet. Een plaatjesboek. Yeah. Naomi Watts in de rol van Diana. En, en in Engeland hebben ze al een soort van aan de hand van de trailer... Uh, plaatjesboeken gemaakt van hoe erg lijkt ze nu echt op de echte Diana. En dat zal, uh, daar kan iedereen zich al mee vermaken totdat de film uit gaat komen. In november in relatie hier in Nederland. Ik wens je een mooi filmseizoen. Nadal in Dankjewel. Wij gaan straks Frans Deurs hier uh, om over Tom Waits te praten. Want die brengt die, de liedjes van Tom Waits heeft hij vertaald en die brengt hij op het podium. Op een mooie cd heeft hij daarvan gemaakt, maar die zal wat ouder. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst uh, Gert Luuk met het nieuws van half vier. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse regering overlegt vandaag met democratische en republikeinse senatoren over Syrië. De regering is ervan overtuigd dat het Syrische bewind verantwoordelijk is... voor de chemische aanval vorige week in Damascus en bereidt een militaire strafmaatregel voor... Tijdens het overleg legt minister Kerry mogelijk de bewijzen voor de beschuldiging op tafel. De Russische president Poetin noemt de bewering van de VS dat de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt volslagen onzin. Het wil dat de VS bewijzen voor die aanval presenteert bij de VN-veiligheidsraad. Volgens Poetin was de chemische aanval een provocatie van de oppositie in Syrië. En de VN-inspecteurs die in Syrië onderzoek hebben gedaan vliegen naar Rotterdam-de-Heek Airport... Het materiaal dat ze hebben verzameld wordt onderzocht in verschillende laboratoria. Mogelijk onderzoekt ook onderzoeksinstituut Teno in Rijswijk, een deel van de monsters. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 richting Amsterdam. Er staat voor knop het hoeveel laken twee kilometer aan ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer vrijgegeven. Op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, bij de Rij 2 kilometer door werkzaamheden. En op de ringweg Noord, daar is een ongeluk gebeurd, bij de afwit Volendam op de rijbaan richting Amersfoort. Er staat een file van 3 kilometer. En er zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is Opium. Ja, op je vanaf de Uitmarkt, maar ook vanuit het De Lamar Theater, het Grand Theater, onze vaste plek. Want dat is momenteel het hart van de Uitmarkt. Er gebeurt van alles, mensen staan in lange rijen en dergelijke. Straks nemen we een kijkje bij de toneelbibliotheek van Toneuk op Amsterdam, hier aan de overkant van de Marnikstraat. Kees het Hart zit hier aan tafel, die gaat uh, vooruit blikken op het uh, seizoen qua literatuur. En we bellen straks ook nog met Remco Vrijdag, die ergens op de Uitmarkt of onderweg naar de Uitmarkt is. Maar eerst Frans van Deurzen, of beter, gez beter gezegd, eerst zijn inspiratie. Deze man. Ja, we kunnen daar uren naar luisteren, maar dat zou het uh, gesprek... wat ik uh, nu weer gaan voeren niet ten goede komen, denk ik. Het raspende stemgeluid van Tom Waits. En voor mensen die uh, deze stem niet trekken... maar de muziek en de teksten van Waits wel waarderen... is er dit najaar een prachtig alternatief... van zanger, acteur en componist Frans van Deursen die toert met Nederlandse hertalingen van Waits zijn liedjes langs de theaters... En dat klinkt? Ja, dat klinkt anders, Frans, toch? Uh, dat klinkt om te beginnen. In het Nederlands. Ja, dat klinkt inderdaad anders. Ik heb ook een heel ander stemgeluid. Ik ja. zat ooit bij een collega van jou, ik zal zijn naam niet noemen. Hij presenteert twee voor. Wat is het ook weer? Tijd voor twee. En, uh, en die was destijds toen mijn cd uh, uitkwam, was die uh, eigenlijk teleurgesteld dat ik niet meer mijn best had gedaan om, om het, het stemgeluid het. van Tom Waits uh, te <laughs> bereiken. Toen heb ik hem proberen uit te leggen dat het hier geen soundmix show betrof. Maar uh, mijn woorden raakte geen doel. Ja, die CD die kwam al een paar jaar geleden. He? Ja, 2010 als ik het wel heb. Ja. Um, um, maar het gaat nu om uh, hertaling inderdaad. Je gaat ze nu op het podium brengen. Ja. Had je toen destijds al het idee van dat moet, dat moet ooit in het theater? Nou, het, het, eerlijk gezegd, het hele project uh, uh, is begonnen als, als uh, uh, idee voor in het theater. Mm -hmm. Ik wilde er eerst een soort uh, uh, theatrale kroegentocht van maken. Met dit repertoire. Maar dat kreeg ik destijds niet van de grond. En uh, daar heb ik ooit subsidie voor aangevraagd. De enige keer in mijn leven dat ik dat heb geprobeerd heb. En ik doe het ook nog... nooit meer. <lacht> en uh, je bent langer bezig met met ja, ja. formulieren invullen dan dat het ergens over gaat. Um, en, en dat heb ik toen ook niet gekregen. Toen kon ik het ook niet maken... Maar ja, ik had wel al die mooie vertalingen liggen. En toen uh, heb ik op een gegeven moment dus goed naar mijn bankrekening gekeken. En gedacht, fuck it, ik ga er gewoon een mooie plaats van maken. Ja. En nu alsnog dus het theater in. Ja, als, als je maar lang genoeg wacht, dan ja. komt het vanzelf het Geweldige rond. muziciën, waaronder Wouter Plantijt... met ja. wie je nu ook het theater in gaat, overigens. Ja, die ja. gaat uh, gezellig mee. De, de meeste... Nee, er gaan er twee van die op de CD meespelen... die gaan mee op tour. Ja. Ik heb een nieuwe pianist, een nieuwe bassist. En de blazers blijven thuis, want dat kunnen we niet betalen. Dat is te duur, ja. Zijn, mensen kennen jou van miljoen. Uh, van, van musicals zoals Buddy Holly, Blues Brothers... van de vertaling van Niet Te Vergeten van de Soldaten van Oranje. Die en de producers, ja, producers. Heeft een hele week gedraaid. Ja. Vlaamse pot, oh ja. <laughs> ik wilde er niet over beginnen, maar <laughs> Ik wel. Hebt, maar ook uh, Joe, ja, Joe's, Joe's Garage. <laughs> zappa Joe's Garage, ja. Dat heb je ook gedaan. Ja, integraal, ja. Met, uh, maar, maar wel gewoon in het, in het Engels en ja. origineel. Je bent ja. een alleseter, kortom, of niet? Nee, niet echt. Ik ben niet een alleseter. Maar ik, ja, er zijn wel uh, bepaalde uh, uh, mensen en... en, en uh, uh, figuren in de muziek die heel interessant zijn. Uh, waar ik sowieso de muziek te gek van vind. of waar een goed verhaal in zit. of waar uh, mogelijkheden in zitten om er iets spannends mee te doen. Mm -hmm. En dat zijn uh, de meesten die je nu genoemd hebt. Uh, die... En Tom Waits. Dus. Ja. Tom Waits helemaal. Dat wilde ik al. Ik werkte ooit in een platenzaak toen ik een jaar of 19 was. en niet wist wat ik moest met mijn leven. En uh, dat was een hele rustige platenzaak in Amsterdam-Noord. kwam geen hond. Dus ik had alle tijd om de bakken af te struinen daar. En toen ik eenmaal bij de W was. Vlak daarna heb ik ontslag genomen <laughs> trouwens. Toen ik eenmaal bij de W was, vond ik Closing Time van Tom Waits. Ja, ja. En uh, daar was ik meteen door gepakt. En, en ja, tig jaar na dato ja. uh, heb ik het onzalige plan opgevat... om uh, die teksten... Die, Prachtig zijn, origineel. Mm. Mm. Om die te vertalen en daar uh, dit mee te doen. Ja. Zappa heb je destijds dus niet niet laten zien. Nee, nee, nee. Dat, dat, er zijn dat, mensen dat viel, die je, bij weer. Je, Er zijn wel degelijk mensen waar je vanaf moet blijven wat dat betreft. Ja. Sommige, en, en Zappa is zo hyper-Amerikaans. Met, met zulke bizarre humor. En dat, dat zou in het. Er zijn een stelletje Duitsers geweest die het wel gedaan hebben in het Duits. Zappa in het Duits. <laughs> dat. Moet je echt een keer proberen. Ja, Goed, Laten we even, even. Want, want het is mooi om, om jou te laten horen. We hebben net uh, dat uh, Tom Roberts Blues ge ge gehoord. Ja. Laten we even horen uh, wat jij van Watson Mathilde, Mathilde. Mathilde maakt. <laughs> Brak en gebroken. De kou in mijn knoken. Zoet gedronken, zuur betaald. Voetje voor voetje. Wie leent mijn een joetje, zodat ik de morgen haal om te dansen, Matilde, dansen Matilde toe. Kom dans nu, Matilde. Danser Mathilde. De cd overgezet. Scherven van een lege gedronken nacht. Hè? Ja. ja. Uh, dit klinkt anders. Ik heb ergens gehoord dat de stem van Tom Waits... Uh, uh, zijn dagelijkse stem ook heel anders is dan... De zijn eerste platen waren... had hij gewoon een, ja, een redelijk normale singer-songwriter-stem. Zal ik ja. maar zeggen. En hij heeft op een gegeven moment in zijn carrière... de beslissing genomen om meer een, een personage te maken van zichzelf. En daarna kun je niet meer terug. En dat was een, dat was een soort zwerverachtige figuur... aan de onderkant van de samenleving. Weet je, uh, s'avonds laat dronken op straat... onder een lantaarnpaal, veel roken, drank, enzovoort. enzovoort. En, en daar hoorde een bepaalde stem bij. En nu heeft hij veel naar mensen als Louis Armstrong... dat soort types geluisterd. En ja, die... Zappen, uh, ja. Weet je, krijg je dat soort dingen. Ja. En daar heeft hij echt een typetje van gemaakt. En dat typetje is op een gegeven moment eigenlijk gewoon met een op de loop gegaan. En daarom, ja, nu versta ik hem bijna niet meer... als ik hem nu nog hoor. Um, het, het is een gimmick. Het ja. is een gimmick. Ja. En, maar en, hoe je normaal praat, weet jij ook niet. Volgens mij, nou, inmiddels zal de stem... <laughs> zich aangepast hebben aan de gimmick. Ik denk, ik. Ik denk dat hij nu ja. in het, weet het hij echt ook zo klinkt. Trouwens. Weet hij van dit project? Ik uh, denk het niet... Nee? Maar ik ben van plan om... Dat is een snoot plan wat ik heb. Ik ben van plan om volgend jaar twee maanden uh, in mijn eentje door de States te gaan reizen. Uh, de muziek achterna, in alle soorten, maten en vormen. Ja. En uh, ik wil ergens in Los Angeles uh, eindigen bij het graf van Zappa. Maar voordat ik eindig bij het graf van Zappa... wil ik in uh, Californië op zoek naar uh, Tom Waits. Ik ja. weet niet waar die woont. <laughs> uh, maar dat het, het uit... lijkt mij geestig om hem op te zoeken ja. en hem die platen overhandigen. Als ik hem niet vind, heb ik toch een goed verhaal. Er gebeurt altijd wel iets. En ja, ik kan natuurlijk Anton Corbijn bellen en zeggen, goh Anton, waar woont Tom? Ja, maar is dat te is makkelijk. Te makkelijk. Nee, dat doen we niet. moet wel leuk blijven. Laten we nog even een soort vergelijking maken. We hebben nog een fragmentje waarin een nummer van Zappa en jouw vertaling, hertaling, een beetje Wait. zijn gecombineerd. Ben jij ja, dichtbij uh, die zelfkant van de maatschappij, de nacht uh, roken, drinken, cetera, De teksten van Waits, ben je daar dichtbij gebleven? Ook bij je hertalingen? Um, bij veel wel. Bij sommigen ben ik er noodgedwongen uh, uh, van afgeweken. Om de dood reden dat je uh, soms moet je juist iets heel anders opschrijven in een vertaling om eigenlijk qua gevoel bij het origineel in de buurt te blijven. Dat klinkt ingewikkelder dan het is, maar letterlijk vertalen of, of daar is. in de buurt, dat kan niet, want dan krijg je onzin. En. en en vooral hele lelijke, niet-lopende teksten. Ja. Dus um, uh, ik, ik heb bij vertalingen altijd wel zoiets van: ja, het, het, het moet vooral de sfeer en het gevoel van het nummer houden. En overal waar je het echt nog heel erg dicht kan raken, dat is mooi meegenomen. Uh, op, in een kleine zaal, hè? Ja. Is dat ja. bewust? Uh, ja. Ja, ik heb het twee jaar geleden heb ik het één keer live gedaan in de rode Bioscoop. Dat is een heel klein zaaltje op het Haarlemmerplein in Amsterdam. Er kunnen tachtig man in. Die zaten er gelukkig ook. En, um, en die zitten ook echt op je lip. En daar, uh, daardoor wordt het heel intiem. En kun je het ook heel klein houden. En dit past uh, beter in dat soort... Ik wil eigenlijk dat ze kunnen drinken in de zaal. Ja. Ik weet niet hoe de theaters daarover denken. Maar voor mij mogen ze een borrel mee naar binnen nemen. Dat, weet dat je wel. moet, ja. Dat mag, moet. Mag, mag, ja, gij, Kees, gij Tom Waits op het podium ook een beetje uh, zijn manier van doen... Nadoen? Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik ga niet. gewoon mijn interpretaties van zijn nummers uh, brengen. Dat is ook echt, het is een theaterconcert. Ja, we uh, krijgen uh, alvast een voorproefje morgen. Want dan sta je op het Mercuur-podium tijdens de uitmarkt. En uh, Scherven van een lege dronken nacht. Ja, ik moet er een eind aan breien. Anders komen we niet meer aan de nieuwe boeken toe, Kees. Nee, dat is ja, zonde. Ja. Scherven van een lege dronken nacht is er in de maanden oktober en november te zien... in de theaters in Nederland. Frans Verdeurzen, Dankjewel. je Veel plezier. Doe. We um, gaan weer luisteren naar Evi De Jean, Laatste nummer dat heet Wezentrein. Kom stap met mij in de wezentrein. Je bent nog niet klaar, maar je Kom stap met mij in de wezentrein. Rij ik jou door. Ik garandeer geen veiligheid Geen rit zonder stoot of zonder verdriet Verzet u niet, we zijn al op weg Zit back, eindeloos lang duurt het niet Nu aan u, geen vader meer om jou de pas voor te doen, geen moeder meer die jou bladen ligt, nog nooit was jij meer naakt dan nu. Even al Ten nu in een rij, jij? Hoor jouw naam in dit eeuwenoud lied. Jij denkt: dit is de laatste trein, maar hij rijdt nog een leven lang door. Rijdt nog een leven De Jean en haar band spelen dit seizoen dus in het theater. De Bankroet Jazz vanavond om 7 uur op, het, op de Uitmarkt op het Museumplein om 10 oktober in uh, Alkmaar 7 december in de Schouwburg in Hengelo. De uitmarkt is in volle gang en uh, op dit moment is uh, op de uitmarkt... ook het onderdeel uh, de toneelbibliotheek in, in volle gang. Uh, toneelgroep Amsterdam. Uh, bezoekers krijgen daar vijf scènes uit verschillende stukken. Uh, dus in de Schouwburg vijf scènes van de toneelgroep Amsterdam... Uh, het repertoire te zien. En onze verslaggever Laura Kost loopt daar net even de Schouwburg binnen. Achter de schermen bij de toneelbibliotheek repetitie. Het is bijna twee uur. Om drie uur gaat het uh, gordijn open. En er wordt nog druk gerepeteerd. In het donker op een trapje met uh, Hugo Koolschijn. Scènes uit een huwelijk gespeeld doen? Ja, ja, ja. Hoe is dat nou om maar één scène uit een heel stuk te spelen? Ja, nu? U kunt niet in een rol komen. Wow, jawel, jawel. Dus ik heb het wel uh, honderd keer gespeeld in het verleden. Dus ik uh, spring er zo in. En dan is het weer gebeurd, ja. Maar Gijs het van schat, staat zo meteen in twee scènes. Die moeten dus al die verschillende teksten ook gewoon zomaar even uit de hoofd leren. Ja, maar dat zijn dus van stukken die je al kent. Maar hij was daarnet tijdens de repetitie wel heel even zijn tekst kwijt. Hij zegt, oh, dat leer ik zo nog even. Jawel, dat is omdat hij het misschien een tijdje niet heeft gespeeld. Maar dat zit er allemaal weer in, ja. Nee, dat is een beetje... Want ik had altijd dus heel veel ontzag voor acteurs die die verschillende dingen tegelijk doen. Theater, filmopnames, tv. Ja, Hoe onthoudt u al, al, al die teksten? We, we doen al die dingen door elkaar heen. Uh, ja, dat zit ergens in je geheugen opgeslagen, een soort schijf. En uh, daardoor leer je het heel gauw. Als je je boek open doet na een paar jaar, dan denk je, wat is dat ook alweer? En als je, dan komt er een melodie terug. En een herinnering waardoor je denkt, oh ja, toen deed ik altijd dit. Oh ja, dan liep ik zo. Oh ja. Dan word je toch geholpen door de herinnering. Marike Hebink, jij staat zometeen in een scène van na de repetitie in de toneelbibliotheek. Ja. Maar vanavond staat u hier op het podium in een lange dagreis naar de nacht. Is ja. dat niet heel verwarrend, twee verschillende dingen op één dag? Nou ja, wel een beetje natuurlijk. Maar het leuke aan de toneelbibliotheek is dat we allemaal fragmenten doen. En dat je voelt, van een soort trots bijna, van kijk eens wat we allemaal in de pocket hebben. En uh, ja, het was wel even net halverwege de scène dacht ik, uh, hoe zit het ook alweer? Want ik speel ook met grijs vanavond, maar dan een andere, heel, uh, andere setting. Maar uh, nee, het is hartstikke leuk om te doen. Het publiek leuk of uh, leuker dan het publiek wat er vanavond zit? Nou, ja, dat is altijd dat is een beetje, uh, ja... Kermispubliek, nee, dat is niet het goede woord. Uh, zeg maar... Um... Ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is gratis, dat is altijd uh, fijn. Dus het zit lekker vol. En het is eigenlijk heel erg benieuwd. Het is eigenlijk heel... Uh... Nou, mijn herinneringen zijn eigenlijk wel goed eraan, ja. Marieke Hebink was dat, die nu exact op dit moment op de planken staat op de Uitmarkt. En volgende week is zij de gast in de virtuele vitrine in Opium Radio. En op de, hier op de Uitmarkt wordt het jaar ook de aftrap van het nieuwe boekenseizoen gegeven. Op, de, op het literaire festival Manuscripta. Uh, voorheen was dat apart en nu dus op de Uitmarkt presenteren schrijvers en uitgeverijen hun plannen voor het komend seizoen. En onze vaste literatuur recensent Kees Het Hart. Die, uh, met, hem, uh, met jou kijk ik even naar het... Uh, alvast vooruit naar dit seizoen, naar wat er zo over gaat verschijnen. Je was vanmorgen op de manuscripta als jurylid van de Europese Literatuurprijs. Wat is dat voor prijs? Ja, de naam zegt het een beetje. Uh, ja. prijzen voor, uh, het is een prijs voor boeken uit Europa die vertaald zijn... En er is een jury voor. Nou ja, daar zit ik dan in. En vandaag was uh, het is gewonnen door Carrère, Franse schrijver, het boek Limonov, een geweldig boek. En hij, hij was aanwezig. Ah. En dat was meestelijk een buitengewoon enthousiaste man die geweldig over zijn boek vertelde. Ja, uh, en hij was ook blij met de prijs, neem ik aan. Hij was hartstikke blij met de prijs. Hij was uh, ja, 15.000 euro. Dat ja, is gewoon kattenpies. Ja, dat, dat dacht ik ook. Zo. En daar zou ik ook voor op reis gaan. Ja. En, uh, maar hij was buitengewoon aardig. En het boek kwam voor mij weer helemaal tot leven. Ja. Ja, ik vind het de meeste werk. Limonov van Emmanuel Carrière. Ik, ik ken het niet, maar jij zegt nee, het dat het gaat, een mooi boek ja, is. Ja, het is een mooi boek. Het gaat over een, uh, een Russische, ja, halve gare, punkachtige figuur. Hij is nu een jaar of 65... Maar die, die uh, alle lagen van de, van de Russische revolutie heeft doorgemaakt. En vooral het postcommunisme. En daar vertegenwoordigt hij uh, allerlei stromingen in. Ook uiterst rechtse stromingen. Hij is een soort punkrebel. Een rare gek. Hij heeft in Amerika gewoond. Hij heeft autobiografisch werk geschreven. Fantastische poëzie. En ja, die carrière, die, die, die heeft zijn leven geromantiseerd. En het knappe van carrière is dat hij in zijn werk... de Toon van Limonov, mm -hmm. een weet te treffen, een soort rare gejaagdheid. En het is eigenlijk, zou dat boek moeten heten, Het verdriet van Rusland. Want het is een wanhoopse straaltje tegemoet. Oké, okay, we houden het in de gaten, dit boek. Limonov en Manuel Carrera. Dan uh, wordt natuurlijk ook vooruit gekeken naar boeken die hier in Nederland uh, komen. Nederlandse schrijfster, Franka Treur, Het nieuwe vuur. Heb je al iets gelezen, gezien of nee, eruit? Ja, ik heb een klein fragmentje gelezen. Ja. In, in de prospectus uh, stond dat. leek me hartstikke leuk te worden. Ik ben, ik ben ontzettend benieuwd. Kijk, haar eerste boek was een, een knalsucces, ja. om het maar uh, zo te zeggen. Dorsvloer met confetti. Verfilmd hè, nu ook, toch? Verfilmd. Zijn ze geloof me bezig? Zijn ze bezig, ja. ja. ja. ja. En, en ja, een, een heel lief boek, om het zomaar te noemen, over... Een meisje die opgroeit in een gereformeerd gezin in, in, in Zeeland. Zelfs Vlaanderen, als ik mm -hmm. goed heb. Ja. Erg uh, mooi boek. Zit ook enige kantjes aan, hoor. Het aardige is dat, dat dat meisje toch solidair blijft met haar gereformeerde omgeving. Maar nu komt het tweede boek, hè. En dat is natuurlijk reuze spannend. Altijd was het lastig, toch, het tweede boek? Buitengewoon lastig. Ja. Dus ik ben reusachtig benieuwd. Het nieuwe vuur. En uh, dat speelt zich af in, in, in een woongroep. Dus echt heel anders. Eind november verschijnt het. Uh, Frank Atreur die treedt vanavond op tijdens de manuscript... Daar om half acht ergens op het uh, terrein hier vanuitmarkt. De tweede tip, Maartje Wortel. Ja, Maartje ook zo. een die ik graag volg. Nou, nou, ik, ik, ik, ik, ik lijk wel overal in jury zitten. Maar ik zit ook in de jury van de Anton Wachterprijs. En ze heeft die prijs een keer gewonnen met de verhalenbundel. Ja. Dit is jouw huis. Dus ja, dat is ook weer één die ik graag volg. Want er zijn natuurlijk, uh, ik geloof, 300 nieuwe boeken die verschijnen. Maar Maartje Wolf wil... Ik ga het wel weten. Ja. En, en, en, daar ben ik benieuwd naar. IJstijd, dat verschijnt bij de bezige bij. Je bent trouwens net uit, uit de jury van de Woutertje Bietenseprijs. Ja. Dus sommige jurys laat je ook uh, op ja. een gegeven moment achter. Uh, uh, dan uh, William Boyd, waar ik nog even over heb, kort. Ja, William Boyd, dat is, dat, daar ben ik een fan gewoon van. Het is, het is een brede. Het is een Engelse verhalenverteller. in, in, in die oude traditie zit hij. En, en, en ik volg hem een klein beetje. Ik heb nog lang niet alles van hem gelezen. Maar dat gaat allemaal niet. Dertig romans, geloof ik. Mm -hmm. Dat hou ik niet bij. Maar hij, hij schrijft fantastische, leuke, mooie verhalen. En zijn nieuwe titel is uh, Solo... En de ondertitel is een James Bond Novel. En daar ben ik uh, uh, geweldig benieuwd naar. Hij ja. wordt vertaald dus. En uh, ja, dat wil ik wel graag lezen. Oké, okay, William Boyd die verschijnt 26 september solo bij uh, Atlas Contact. Dat zijn de hoogtepunten waar we naar uit moeten kijken. Zijn er nog dingen die jou een beetje dwars zitten? Qua literatuur? Nou ja, was, dat weet ik niet. Ik, ik zie een tendens uh, in, in, in de Nederlandse literatuur. van recent werk. Uh, dat, dat er veel uh, romans verschijnen. Uh, waarin de, uit de startpunt is dat het echt gebeurd is. Huh. En, en nou ja, dat doet Adi van der Heijden natuurlijk. Maar Judith Koelemeijer is een recent boek. Hè, wat net uit is. Stefan Hertmans is ook een, een nieuw verschenen boek. Uh, Oorlog en Terpentijn. Daar is de basis ook. Het is echt gebeurd. Ja, dan, daar zitten haken en ogen aan waarvan ik, waarbij ik me wel eens afvraag... bij Echt Gebeurd kun je de personages eigenlijk nooit van zeggen... dat het eikels zijn of nare figuren. Want ja, het zijn echte mensen, hè, dus Wie? dan moet je een beetje je kop houden. Ja, liever die, die dingen die dus niet op de waarheid zijn gebaseerd, wat jou betreft. Ja, dat, dat, daar, daar, dat prefereer ik. Er is een boek, ook, ook zo'n Echt Gebeurd boek van Britta Beuler uit... Uh, de Beslissing over het leven van Thomas, Thomas Mann... Mann ja. En, en, ja, dat is best een aardig boek. Maar ze duikt niet in de stijl van Thomas Mann. Ze maakt daar een, een, een mooie vertelling van. Ja. Maar als je zoiets doet met Thomas Mann... dan moet je in de huid van zijn stijl kruipen. Misschien dat doet ze niet. Dat, misschien wil we het boek uh, dit seizoen later dit seizoen nog kunnen bespreken... als je weer toch was bent in Alpje. Dank je wel. Oké. Okay. Kees het hard. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Remco Vrijdag. Die staat vanavond op het Museumplein. Samen met collega's Liesbeth Lister, de Denijs, Telau Noortje Herla... en Martine Sandifort brengt hij een hommage aan zanger Ramses Shaffi. Remco, hey. eh, on onderweg nog naar het Museumplein? Hallo, ontvangt u mij hier? Nee, ja, ik ben onderweg, maar ik ben inmiddels uit de bus... en op de fiets Allee. door Amsterdam uh, gegaan. Doe je voorzichtig? Uh, ik ben... Uh, ik ben nu op het Waterlooplein, want ik moet Ramses Shaffi een hommage gaan brengen. En ik wilde een beetje als Ramses, dus ik wil een soort jaren zeventig uiterlijk aanmeten. Maar dat is nog niet makkelijk. Dus je bent eigenlijk jaren zeventig kleding aan het zoeken nu op het Waterlooplein? Precies, met zo'n grote blouse, Maar het is dun bezaaid met dat soort bloes, merk ik. Ja, Wat is jouw band met Ramses? Is het een voorbeeld voor je? Ja, ja, het is wel een van mijn grote voorbeelden geweest uh, om, om uh, in het vak uh, te gaan uh, destijds. En uh, ja, het is, het is zo'n zo icoon van, van, een, van een wereld die ik zelf ook nooit heb gekend hoor, maar waar ik altijd een soort, een soort rare nostalgie na had, ook al als puur. Als, als, als en ja. ik dacht, oh die jaren 60, dat is toch wel dat magische Amsterdam en zo weet je wel. En toen kwam ik zelf in Amsterdam terecht en dacht ik, oh ja, maar er is echt helemaal niks meer van over. Hey, wat, ja, wat bewonderde je in hem vooral? Welke kanten? Uh, ja, dan kom je natuurlijk al snel in de Ramses cliché. Dat hij zo, zo boven het, het, het laagland, het, het, het, het Hollandse landschap uitsteeg met zijn persoonlijkheid. Dus en zijn dus exotische, ja, zijn dus enorme... Ja, die persoonlijkheid die was natuurlijk, en die muziek... En, hij was natuurlijk ook eh, van komaf al weet je, had een, geloof ik een, een, een Franse hertogin als moeder... en een Egyptische prins als vader. Ja. Het. Nou ja, ja dat is natuurlijk, natuurlijk allemaal prachtig. En ja, die, die, die muziek, je ja, zal het vanavond zien op tv ja. of op het museumplein. Uh, ja. Vanavond van is, dat uh, is dat inderdaad te zien. Uh, we, we, nog even heel kort, wat doe jij verder dit seizoen? Nou, met Martine Zandievoort uh, ga ik dus normaal in de bus met uh, Skaweer Hulphond. op Hulphond-tournee. Ja, ja. Ja. En um, ja, nou ja, nog, nog, daarna ga ik nog uh, in, uh, gaat bij het theater ga ik nog uh, met Alex Klaassen een uh, rol dubbelen... bij uh, een herneming van Lang en Gelukkig, weet oh. je wel? Die oh, voorstelling leuk. van... Ja, ja, ja. daar heb ik ook erg veel zin in. Veel plezier dit seizoen in ieder geval. En vanavond ook op het Museumplein met die uh, ja. Ramses hommage Die wordt uitgezonden op Nederland 2, 10 over 9 met AVO. Remco, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Dag.